Gemeente, laten wij nu bidden. Heren, wij komen tot u om een zegen te vragen over deze dienst. En dat vragen we altijd. En dat moet ook. U wilt er ook om gevraagd worden. Maar geef dat we dat ook vanuit ons hart menen. Dat we zonder uw zegen niet kunnen. Of u uw goede woord over deze kerkdienst wilt spreken. Zodat we echt onder uw woord zullen zijn. En Heer, wil daartoe al onze eigen woorden... en dat kan zoveel zijn, dat in ons hart omwoelt. Wilt u onze eigen woorden tot zwijgen brengen. Zodat we in de stilte van dit uur... En ook in de stilte van ons hart. Uw woord echt zullen mogen horen en verstaan. En wil daartoe onze harten en onze levens openen. Door de heilige geest. Zodat we uw woord ook mogen bijvallen. Ook als ons uw rechtvaardig oordeel wordt verkondigd vanavond. En bewaar ons voor de zonde dat we de heilige geest zouden wederstreven of zelfs uitblussen, zoals de apostel Paulus ons in uw woord vermaand. Maar wil ons ook geven dat we met vreugde van ons hart mogen horen van de vergeving en de verzoening die er is in en door Jezus Christus. En Heere wil daartoe ook uw woord openen door de Heilige Geest. En ook ons verstand openen. Zoals we lezen van de discipelen. Dat Heer Jezus hun verstand opende, zodat ze de schriften verstonden. Geef dat dat vanavond ook ons ten deel mag vallen. En schenk ons dat allemaal, zoals we hier zijn. Of zoals we nu of na deze, thuis met deze dienst, verbonden mogen zijn. En dan denken we in het bijzonder aan de zieken. En dan vragen we u hen te willen gedenken, zieken hier in de gemeente, maar misschien hebben we ook familielid, elders of vriend of kennis. Bidden we ook voor hen en wilt u dan kracht geven om te dragen... En we mogen ook uw zegen vragen over de middelen die worden aangewend voor de genezing. En voor de ouderen bidden wij u, die in de avond van het leven aangekomen zijn. Wil Heere hen geven dat het in die avond van het leven licht mag zijn. En we dragen de rouwdragenden aan u op. De weduwen, de weduwnaren wezen. En heren, wij bidden u voor deze wereld, waarin zo ontzettend veel nood en dood is. Door ziekten, door ongelukken, door natuurrampen, door falende techniek. We hebben er deze week allemaal kennis van genomen, hoeveel verschrikkelijke dingen er zijn gebeurd... Maar er gebeuren ook zoveel vreselijke dingen door wat mensen elkaar aandoen. En dan mogen wij u vanavond in bijzonder bidden voor onze broeders en zusters uit Zuid-Korea die in Afghanistan door terroristen worden bedreigd met de dood. Heer, we wil een sterke en wil een kracht geven. En dat vragen we ook voor de ouders van degenen die al werden vermoord. En we bidden u, Heere, voor de vervolgde en voor de verdrukte kerk om kracht en geloof om staande te blijven. Maar dat bidden we u ook voor onszelf. Met name ook voor de jonge mensen, aan wie aan alle kanten getrokken wordt door de Satan. En geef, Heere, dat de band aan u, de band aan uw woord, aan uw dienst, sterker is dan alle getrek van de machten die in deze wereld zijn. Wij bidden u Here wil geven dat ons land en volk dat steeds verder wegzakt in het heidendom en dat uw geboden zo openlijk veracht en vertrapt. Here wil nog een keer geven. Dan mogen we u toch om vragen. Wij bidden u voor heel deze gemeente, ook voor hen die op vakantie zijn. Dat zijn er veel wil ze bewaren en geeft dat ze echt mogen recreëren. Dat er, ja, dat er iets van rust mag zijn. En ook als we als gezin misschien ook nog gaan, dat we elkaar weer eens even terugvinden buiten de sleur van elke dag. Wij bidden nu voor de predikant van de gemeente. wil hem vreugde geven in zijn ambts- en dienstwerk tot opbouw van deze gemeente. Heren, wij vragen u om kracht... voor alles wat we in deze dienst mogen doen... in ons luisteren. Geef dat we... als het ware een beetje meepreken... dat we actief meedoen. Geef ons kracht om te spreken... voor ons zingen, voor het spelen van het orgel... en dat deze dienst mogen zijn tot uw eer... En tot heil van onze naasten en tot zaligheid van onze zielen. En we vragen het u Here, in de vergeving van alles wat bij ons niet goed is. Onze zonden, onze ongerechtigheden. En daarom alleen om Jezus wil, uit genade. Amen.